Goedemiddag, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Door heel Europa zijn mensen opgepakt voor mensensmokkel. In totaal zitten 134 verdachten vast, de meeste in Oostenrijk. Ze zouden mensen uit landen als Syrië en Afghanistan... voor veel geld onder slechte omstandigheden naar Europa hebben gebracht. Ook in ons land zijn mensen opgepakt. Volgens de Koninklijke Marseille waren ze onderdeel van een groter smokkelnetwerk... dat in meerdere landen actief was. Bij de grote anti-mensensmokkelactie is ook 900.000 euro in beslag genomen. In Limburg is de zoektocht naar Gino van 9 nog steeds bezig. Het kind werd woensdagavond voor het laatst gezien in een speeltuin in Kerkrade. Vrijwilligers zijn nu opnieuw naar de jongen aan het zoeken, vertelt deze verslaggever van 1 Limburg. Die gaan in groepjes vanuit het college Roduc uh, richting, ja, richting de bossen, richting eigenlijk de bewoonde wereld... Om, om te kijken of ze toch iets kunnen vinden, een spoor van Gino. Maar dat is dus een, een eigenlijk burgerlijk initiatief. Gisteravond werd in Landgraaf, een paar kilometer van Kerkrade... een step gevonden, die veel lijkt op die van Gino. De politie onderzoekt nog of hij echt van de jongen is. In België hebben mensen volop reisdrang. Al weken is het daar topdrukte bij de reisvaccinatielocaties. Wie een prik tegen gele koorts wil halen... moet daar inmiddels meer dan een maand op wachten. Hoewel er mensen vaak wel daarvoor hun reis hebben geboekt of reisplannen begonnen te maken. Maar daar meestal vrij laat aan denken dat er misschien nog een aantal vaccinaties... of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Maar dit jaar is het nog meer. Maak ruim voor je vakantie Een afspraak is in België het advies. Op het beurtbalkje in de supermarkt staan meestal gewoon het merk van de supermarkt. Of het wordt pindakassa of wat aanbiedingen. Maar in de Achterhoek zijn de balkjes gevuld met leuke uitspraken in dialect. Zoals... Heb je genoeg stuten voor de hele week? Heb je genoeg brood voor de hele week? En de meeste shoppers vinden de beurtbalkjes alderbastend mooi. Zoals dat klinkt in mijn beste Achterhoeks. Tussen de weekboodschappen. Ja, leuk. Het is gewoon Achterhoek, hè? Ja, dat ja. prachtig. We zijn in Hulo, hè? Er ja, wordt nog best veel praat, maar het kan altijd natuurlijk meer. Ja, het is ook een beetje om mensen uit te Nodig, hè? Ik vind het prima, ik heb daar geen moeite mee. En dan nog het weer: zonnig en warm. In het noorden is het 20 graden, in het zuiden kan het wel 26 worden. Ook morgen kan je nog genieten van dat zomerweer. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat tussen Wieringenwerf en Brezendijk 3 kilometer file. Richting Noord-Holland tussen breesland en Den Oever 4 kilometer. Tussen Schiphol en Diemen-Zuid rijden tot zaterdagochtend door een kapot spoor veel minder treinen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, daar zijn we weer. Achter ja. de knoppen weer Pim Groof. ik ben Marja Kop. Dus, Goedemiddag, uh, inderdaad. Ja. We zijn ja. er weer helemaal klaar voor. Zeker, zeker, zeker, zeker. Uh, Dolly nog niet. Die nee. heb ik geprobeerd te bereiken, maar. Uh, nee, is niet gelukt. Die is niet gelukt, dus uh, we gaan gewoon door. Even met wat muziek. Hè? Ja. En dan zetten we ons helemaal weer in voor alles. De uh, manners, en happy together. Do I think about you day and night, it's only right to think about the good kind enough of love, and hold your child so happy together, if I should call her up, invest a dime, and you say you belong to me, I'd ease my mind, imagine how the world is. so We'd like to thank you very much for coming to our concert tonight. I know that. Uh... Ja, mooi nummer. It blijft een. Ja. Welkom, heel vrolijk nummer inderdaad, Happy Together. Ik kan wel uh, alvast uh, vertellen wat er morgen op Goedemorgen Zandvoort komt. Ben je daar benieuwd naar? Nou, altijd. Ah, Oké, okay. daar komt ie. Het eerste uur gaat over 100 jaar. Uh, Maria School, het eerste item in het eerste uur. En dan komen Nelly Lemmens en Ron Verstegen komen naar de studio toe. Dan het tweede item in het eerste uur is het update over OVZ. Ondernemers. Op Ondernemersvereniging Zandvoort. Ja, door Peter Tromp. Ja, natuurlijk hadden we het moeten weten. Ja. <laughs> en het derde item in het eerste uur is natuurlijk de vismaaltijd op het Gasthuisplein, vrijdag 10 juni. Ja. Ga jij erheen? Ik ga er niet heen, nee. Oh, ik heb Aaron kaarten, Hobbes. ja. Oké. Okay. Het ja. is echt zo leuk ja? van aanrader. Ja. Maar je bent toch niet zo'n zanger? Dus nee, maar goed, het, het, het, het, ik, ik kan wel meeblaren. Nee, dat is niet de bedoeling. Oh, je is... moet mee zingen. Zingen. Nou ja, ik heb altijd geleerd... je begint gelijk en je eindigt ongeveer gelijk. Oké. Oh, Oké, okay. <laughs> okay. het tweede uur van Goedemorgen Zand... wordt morgenochtend om tien uur. Dus het tweede uur begint om elf uur... Het eerste item is de politiek, stand voor zaken, door Jerry Kramer. Ik weet eigenlijk niet van wie die is. Jerry Kramer. Is dat die het nieuwe van Nieuws aan Nou ja, dat horen we. Het tweede is de Centrum Smith Health. Smith, Health en Wellness. Op zoek naar een opvolger. En dan komen Irene mm -hmm. en Peter Smith uit de studio. Dus als je nog roepen okay. voelt om een Health en wellness, wellness op te nemen. Ja. ja, nee hè. Nee mm -hmm. En dan als derde item is, uh, er is een informatiebijeenkomst, stoppen met roken. Met als thema tabaksverslaving en stoppen met roken. Op 15 juni gaat dat gebeuren. En daarvoor uh, wordt aan de tand gevoeld Simone Konings. Oké. Okay. Dat was het, dat was Goedemorgen Zandvoort. Uh, andere goede nieuws is natuurlijk, ho, ik zal, uh... nou laat ik maar gewoon, uh... van uh, Marcel. Marcel is getrouwd 1 juni. Yeah. Ja? ja. Dat zagen we natuurlijk met z'n allen op Facebook. Natuurlijk, even toch wel als de jingle. Het metalprogramma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kun je genieten van de heerlijkste en hardste hardrock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Reguliere uitzendingen aanstaande maandag, nee. maar weer een herhaling? Nee, 13 dertiende is hij weer terug. De dertiende? Ja. Oh, Oké, okay. en tot dan moeten we dingen ding herhalen. Okay. Nou ja, ja. Nog, uh, nog één keer hierna. Nog één keer hierna, oh, dat is leuk. He? Ja. ja. Dus. En dan wil ik alles weten van hoe het geweest is natuurlijk. <laughs> <laughs> moeten maar eens goed bellen inderdaad. Ja, ja. ja daarom. Ja. En de krochten is ook weer lekker aan de gang. Afgelopen week hadden wij uh, het tweede deel van uh, Rocking My Life Away. Over de geschiedenis van de rock'n'roll. En uh, dat was dit keer. Of haal ik het nou door elkaar? Nou ja, het, het tweede deel ging over de, de helden van de rock'n'roll. -a, uh, A little Richard. And Chuck Berry. Berry. Ja. Yeah. En uh, ik probeer aanstaande woensdag probeer ik, uh, Ruby, Rudy Bennett uit te zenden. Oké. Okay. We hebben hem vorige week geïnterviewd. Ik ben klaar met het uh, monteren. Er moet alleen nog een controleslag overheen. En dan kunnen we het woensdag uitzenden. Oké, okay, nou, leuk. Woensdagavond, Rudy Bennett van de frontman en zanger van de Haagse beatband The Motions. Motions, ja. Aanstaande woensdag van 8 uur s'avonds tot, tot 10 uur. uur s avonds. Leuk. Ja, zeker. Ja. Ja, het ook heerlijke en leuke verhalen weer. Dus wat dat betreft, uh, geweldig. Oké, okay. ja. muziek. We zijn er weer en Dolly is er ook. Dolly. Zeker. <laughs> goedemiddag inmiddels. <laughs> Hallo, goedemiddag, dag Pim, dag Marja. Goedemiddag. goedemiddag. Gezellig weer, een leuke uitzending. Ja. Hè? Ja, ja, dat gaan we er zeker van maken. Kijk eens aan. Ja, that's the spirit. Ah. Ja, en dan nou wil je natuurlijk van mij weten wat Zandt Portisait allemaal gaat doen hè, deze week. Klopt, ja. Daar hebben ja. we je in ja. Ja. Ja. We beginnen, We beginnen deze week al heel druk, druk, druk. Um, vandaag staat op het programma um, de, de informatiebijeenkomst straks uh, over het parkeerbeleid. Ja. We gaan er ja. eens even een kijkje nemen hoe dat dan toe gaat uh, bij, uh, bij die informatieverstrekking, want... Is het nou iets wat per persoon uh, een vraag gesteld kan worden? Of is het voorlichting? En hoeveel mensen komen daar naartoe? En hoe zijn die mensen gestemd? Daar zijn we allemaal heel nieuwsgierig nou, naar. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ja, echt, weet je. Want er, er, er, er gaven er natuurlijk ontzettend veel mensen aan... Dat, dat, dat ze eigenlijk helemaal dit beleid niet willen. Nee, en en, er gaat heel veel meer. Uh, ik, ik heb nog niemand gehoord van, jee wat fijn, nou, nou nou, is het. Ja, dat heb ik echt nog niet gehoord. Ik heb nog geen positief geluid gehoord. Dus dat maakt je dan wel erg nieuwsgierig ja. van, ja, wat, wat beweegt mensen dan? Wat zit er dwars? Wat gaat er niet goed? Ja. Nou, dat, dat gaan we straks eens proberen te inventariseren. Ja, uh, uh, ja, krijg ik mij ook niks positiefs erover te horen. Dus. Nee, gek, alleen, alleen uh, vanuit het college zijn positieve geluiden. Ja. En ik ben van, ook sinds uh, kort ja. positief, hoor. Want Jij bent sinds ja, kort. Het aanvragen ging heel soepel. In het begin waren er wat uh, kinderziektes, volgens mij, of zo. Maar ja. nu uh, je gaat naar de website, je tikt wat in en je hebt het. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik heb mooi. het ook allemaal heel soepel gekregen. Maar dat komt dan, denk ik, Pim, omdat we dan... Uh, ...binnen het format vallen wat, uh, wat, wat allemaal duidelijk is. Maar zodra je een, uh, een afwijkende plek hebt waar je woont... ...of een, een, een wijk waar dingen net even wat anders zijn... ...of uh, je woont... Uh, ...er zijn mensen die krijgen te horen dat ze een eigen oprit hebben... ...terwijl ze hebben een huis van 1 en 2 hoog. Dus ja, hoe... Weet je, er zijn heel veel vragen en heel veel dingen nog niet helemaal duidelijk. Ja, maar de, kant. Ja. Ja. de wethouder heeft wel beloofd dat daar keihard aan gewerkt wordt. Ja. En, um, en in mijn geval nou ja, is het dat dus is verbeterd inderdaad. Initieel kon het ook niet te zeggen. Dus ook nou, je hebt een garage. Ja, dat hebben ze ja, dus aangepast. Ja. Ja, ja. Allemaal, ja. Dus al die dingen, daar wordt keihard aan gewerkt. En uh, daarvoor zijn natuurlijk ook die informatiebijeenkomsten. Ja. Zodat je ook door kunt geven van joh... Ik val dan net buiten. Hoe gaan we het aanpakken? En ja. dan, dan gaat, wordt daar een oplossing voor gezocht. Ja. Dus, dat, uh, dus daar gaan we straks even kijken... Uh, of we daar een, een leuke reportage over kunnen maken. En vooral een duidelijke reportage natuurlijk. Ja. Uh, dan uh, zijn we vandaag ook met de camera op pad. Want de vismaaltijd komt er weer aan. Ja, ja 14 juni hè? Nee, 10 juni. Ja, ja oh, 10. dus Roy die is alvast uh, ja. met... Uh, uh, met, nou ja, nou ben ik toch zijn naam kwijt. Hoe heet oh, ja. nou? Erwin Hilbers op pad. Ja. Uh, en uh, alvast even bespreken van wat de verwachtingen zijn. En hoe het allemaal gaat lopen. En of er nog kaartjes te koop zijn. Oh, okay. Dus ja. die is daarmee bezig. Dan is Roy ook uh, op pad om uh, alvast een voorbereidende film te maken. Over Zandvoort Alive. Want ook dat gaat ah. dit weekend weer gebeuren. Sorry, wie? Zandvoort Alive de Live bij uh, Mango Beach. Alive? Dat is uh, een, een traditioneel heel groot feest. Wat natuurlijk twee jaar nu niet, niet is geweest. Oké. Okay. Uh, met allemaal hele goede DJ's. En uh, oh, ja, okay. gewoon heel gezellig. Ik, ik ga er ook wel een kijkje nemen. Eens kijken ah. hoe, het, uh, hoe, ja. hoe het nu uh, zich allemaal gaat ontwikkelen. Uh, maar dat is al een hele, hele traditie. Heeft dat, uh, dat evenement Sunfort ja. Alive. En... Uh, ja, daar is, uh, gaat Roy vandaag ook naartoe. Oké. Okay. Ja, uh, wat feestbeest. hebben we dan nog? Het is wel een feestbeest, hè, Roy? <laughs> een feestbeest. Of hij naar het feest zelf gaat, dat weet ik niet. Maar ja. hij gaat in ieder geval straks al wat informatie inwinnen erover. Okay. Ja. <laughs> ja, maar het is inderdaad, ja. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje inherent aan Zandvoort, hè? Ja. Wat ja. er gebeurt, is, is meestal. Uh, ja, soms natuurlijk problematisch of soms niet zo leuk. Maar meestal zijn er toch leuke dingen ja. die bedacht zijn door ondernemende mensen. Ja, zonder meer. Ja, ja, toch? ja absoluut. Ja, ja. dus uh, ja, dat, dat maakt het dan inderdaad wel leuk om ermee bezig te zijn. Ja, ja. ja. ja. Nou, dan heeft Sanford zei net een... Uh, een uh, een artikel geplaatst, want er is witte rook vanuit het raadhuis, is gebleken. De coalitie is inmiddels akkoord. Oké, okay. oh. Okay. En uh, daar heeft uh, onze Jelmer een stuk over geschreven, en dat is zojuist geplaatst. Dus dat is echt heet van de pers, hot op okay. de pers, ja. Ik ga kijken. Ja, ja, ja. Dus Ik ben wel dat, heel benieuwd wie erin zit. Ja. Ja, ja, ik ook. En uh, hoe, hoe, hoe gaat het zich allemaal voegen? Ja. Dus dat uh, nou, Allemaal te lezen bij Zandvoort uh, in site inmiddels, op de Facebook-site en op de website. En we hebben een stukje geplaatst, dat komt dan vanuit de gemeente Zandvoort, over het verhuren van je woning aan toeristen. Want dat kan dus niet zomaar meer. Nee, nee. Als je dat wil doen, dan moet je je gaan registreren, want uh, de gemeente Zandvoort wil echt in kaart gaan brengen uh, waar, uh, uh, uh, waar kamers verhuurd worden en hoe dat allemaal... Uh, ja. Dus ja, daar hebben we ook het filmpje van de gemeente van overgenomen. Uh, omdat, ja, je kan er heel veel over schrijven. Maar zo'n filmpje is gewoon super duidelijk. En uh, het is fijn om naar te kijken en dan weet je ook alles. Ja, duidelijk, ja. Ja. Ja. ja. ja. Nou, en dan hadden we natuurlijk ook van de week even nog het nieuws... over de Haltestraat die uh, dicht gaat van de zomer... Die wordt dan uh, iedere dag afgesloten vanaf maandag 27 juni... tot en met zondag 25 september dagelijks vanaf 5 uur. Dan mag er geen gemotoriseerd verkeer meer doorheen. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, en dan kunnen de terrassen hebben weer wat, uh, wat meer ruimte. Dat is blijkbaar toen goed bevallen in die coronatijd... dat, uh, dat ja. de terrassen uitgebreid mochten worden. Ik vond het ook erg leuk. En dan hebben we natuurlijk ook het mooie nieuws. Het echte, daar ben ik super trots op. Dat Dylan van Lierop... Dat is een uh, heel getalenteerde... Uh, getalenteerde jonge darter Van 15 jaar. Die gaat... Uh, die is uh, geselecteerd... Voor het uh, jongensteam. Wacht even wat Roy zit er tussendoor te bellen. Roy, niet. <lacht> hoor je hem, hem of niet? Nee, nee, nee. we horen hem niet. Oh, gelukkig, gelukkig. <lacht> Um, even kijken, waar was ik nou gebleven? Oh ja, uh, Dylan ja. van Lierop. Ja, ja. Die, uh, die is geselecteerd. Die gaat uitkomen uh, tijdens de 31ste editie van, het, uh, van, het, uh, van de Europa Cup uh, jeugd. Van de jeugdeditie. En dat gaat plaatsvinden van 12 tot en met 16 juli. Nou, en dan zal hij voor de Nederlandse eer gaan strijden in Budapest oké. Okay. Dus ja, dat wordt heel wat voor die kinders. En uh, nou ja, we wensen hem natuurlijk heel veel succes. Ja. We hebben daar een stukje over geschreven. En die gaan we uiteraard op de voet. Vo nou ja, op de voet is een beetje krap. Want dat kan ik ook niet betalen. Maar ik ga hem zo goed mogelijk volgen. <lacht> <lacht> ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, het is ja. toch apart dat Nederland zo van die goede darters heeft, hè? Ja. Ja. ja, ja, joh. Ja, die zijn er zeker. En uh, ja. Het, het is natuurlijk prachtig uh, dat, dat, dat dat allemaal kan. Alleen ja, heel veel hangt toch ook weer af van de sponsoring. Want uh, kijk, voor, voor hem wordt dat bijvoorbeeld allemaal wel betaald. Maar hij is natuurlijk nog minderjarig. Maar voor zijn ouders wordt dat niet betaald, snap je? Oh. Okay. En uh, ja, er zijn heel veel dingen die, uh, die geregeld en gefinancierd moeten worden. Dus meteen een oproepje. Willem van Lilo, het darttalent is... Echt op zoek naar sponsors. Oh, ja. Oké, okay, nou, bij deze. Ja. Ja. En als je sponsor, dan kom je op zijn hem te staan. Op zijn ja. dat hemd. Mooi <laughs> nou, toch? Wie wil dat? Nou heel Zandvoort, alle namen erop zetten. Ja, dat moet passen. Ja, zo is het. een <laughs> <laughs> xlll <laughs> Ja, ook ja. hele een kleine ja, lettertje. Hij is nog maar 15 en hij is, hij, is, hij is behoorlijk slank. Dus Oh, is <laughs> een <Gewoon laughs> ja. <laughs> Ja, ja, kijk kijken. Oh, kijk okay. er toch uit Als iedereen 5 euro geeft, nou. Nou ja, precies. En ben je er? Ja, dan ben je al een heel Ja, zeker weten. Nou ja, we gaan ja. voor hem duimen dat dat ook ja, allemaal zeker. in orde komt. Ja, ja, en zeker. we gaan zeker duimen, natuurlijk, dat hij hoge ogen gaat gooien. Maar er dus zijn He? ook geldprijzen aan verbonden. Uh, uh, deze nog niet, maar in september dan gaat hij wel, want dan is hij inmiddels 16 jaar. Oh. En dan gaat hij echt voor de prijzen gooien. Ah, dan ja, en dan is het ook ja. nog niet zo veel. Want ik weet het uit de tennissen. Mijn nichtje die was heel goed in tennissen. Die moest ook gesponsord worden. Anders is het alsnog ja, niet te betalen. Het... Pas echt als je bij de grote jongens ja. hoort. Ja. ja. Dan, ja. Uh... ja je, je krijgt natuurlijk te maken met reiskosten. Ja. Je krijgt te maken met trainers. Ja. Je krijgt te maken met hoge contributie. Ja, um... ja er ja, gaat enorm veel de. geld in zitten. Dus ja, in het is echt wel nodig. Reizen, reizen. Ja. ja. Dat is zo. Dat ja. is uh, allemaal uh, een. een uh, ik ben ook blij dat ze in mijn gezin niet van sport hielden. Ja, ja. ja. dat heb ja. ik ja. mezelf getild. Ja. GELACH! Maar ja, ik goed die, die, die, die, die, die, die, dan moest ik weer steeds van die games kopen en zo. Oh, zo. ja, ja, ja. Geen sponsor te vinden, natuurlijk. Ja, ja, Nee, maar goed. Dat is allemaal gekkigheid. Ja. En afgelopen de... zaterdag. Sorry? Afgelopen zaterdag. Hoe is dat geweest? Oh ja, jullie met de, de Britsclub. Club. De Britsclub, Club, ja, daar ga ik inderdaad ook over schrijven. Ik heb alle informatie binnengekregen. Dat is een geweldige dag geweest. Hè? De Zandvoortse Britsclub Club bestond 75 jaar... Hoe is het mogelijk, hè, he? vereniging in dan die het 75 jaar lang volhoudt. Ja. En het einde is nog niet in zicht, hè, nee, als ik het zo niet. zie. Want ik zag allemaal uh, super enthousiaste leden. Ja, zeker. Allemaal ja. in een hele gezellige stemming. Ja. Jij was er toch ook bij, Pim? Ik was er ook bij, inderdaad, ja. ja. Hoe was het? Ja, het was gezellig. Het was mooi weer, er waren gezellige mensen. Het was goed verzorgd. Ja. Bij, uh, aan de rand van de Braasmermeer. Daar hebben we nog een mooie uh, rondvaart gemaakt. Dus eigenlijk alles werkte ermee om er een heel mooi uh, lustroomfeest van te maken. Kijk dat eens aan. Echt genoten ja. met z'n allen. Ja, hartstikke ja, ja, alle goed. Ja. Want het is ja, vooral ook een sociaal We gaan uh, ja. uh, vandaag of morgen een stukje overschrijven. Alle oh, informatie okay. is binnen. Ja. Gaan we er aandacht aan besteden. Want het, ik vind het wel heel bijzonder hoor. Ja, ik ja. ook. Dank je wel. Ja? Nou, ja. Ik ben heel ja. benieuwd. Ja. En de Spartan-race. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat, dat ik daar niet naartoe geweest ben. Oké. Okay. En ik heb gehengeld in het team en uh, ja, niemand. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb van niemand van mijn teamleden antwoord gehad en uh, gehoord van ik ga daar even naartoe. En nee, uh, hey, heel slordig. Ik heb er wel over geschreven. Want ik heb het dan wel uh, via het internet gevolgd. Uh -huh. Maar de sfeer heb ik niet kunnen proeven. Oh, dat was zo. Op zondagmiddag waren de kleintjes. Dus de, ja. vanaf vier jaar. En ja. dat was leuk. Dat zag er zo leuk uit. <coughs> en op een schattig zeven. Wat moesten ze allemaal doen eigenlijk? Uh, ze moesten. De, de allerkleinste, die hoefde dus niet echt het strand op. Die was maar 800 meter. Ja. De grotere moesten wel het strand op hoor. Ja. Het was echt een behoorlijk pittig end wat die, wat die groter moesten. En die kleintjes moesten echt een behoorlijk hoog uh, schutting over. En dan de ja. volgende schutting onderdoor. Ja. De volgende werden ze wel geholpen, maar dan moesten ze via een, een, een ladder moesten ze naar de overkant. Okay. Ja. Maar dan werden ze wel vastgehouden hoor. Want het... uh, ja. <laughs> en dan ja. rennen naar het Badhuisplein. Zo. Ja. En uh, oh ja, ze moesten onderweg ook nog een autoband omhoog trekken. Zo. zo. Ja. Mooi, ja maar voor, die, voor die volwassenen zat er nog een stuk beton in, maar die hadden ze voor die kindjes eruit gehaald. Oh, Dat <laughs> oh, was leuk, ja. En, en dan rennen naar het badhuisplein en daar moesten ze dan ook nog over een, over een hek heen. Met ja, klauteren. maar toch niet, zij hoefden toch niet over die brandende kolen, hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee. Ja. nee. Oh, ik zo even? Ja. ja. Ja, dat uh, was ook niet mijn ding. Maar, uh, nee, nee, nee, nee. Ja, dus, ja, ja, was nou ja ik, ik heb wel het idee, wat denk jij Marja, ik heb echt het idee dat het toch wel een, een jaarlijks terugkomend ja. uh, evenement gaat worden, jij ja. niet? Ja, absoluut. En het ja, is dat, echt ik denk, heel leuk. Weet je, daar mogen we toch als Zandvoort heel trots op zijn dat, dat zij onze plaats hebben uitgekozen om zoiets ja. te organiseren, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja. En ja het was toch? echt zo leuk opgezet ook, allemaal hindernissen ja. op het strand en ja, ah, zag er zo geweldig uit. Ja, geweldig, hartstikke mooi. Fijn weer ook natuurlijk. Ja. Ja. Hè? ja. Dat hoop ik ook trouwens voor de circuitrun. want die zitten natuurlijk ook weer aan te komen. Ja. Dat ja, die uh, komt er binnenkort weer. Maar ja, dat niet. is uh, volgende week geloof ik, hè? Ja. Ja, ik heb geen als idee. Als ik het uh, dus even het zo goed uit mijn hoofd heb, want jij, ja, oh, man, er gebeurt zoveel, als je het allemaal ja. moet onthouden, dat is ja. echt gewoon niet te doen. Het ja. ja. ja. gaat goed ja. met het dorp. Ja. Ja, yes. echt. Ja. Ach, ja. ja, joh. Nou ja, dus, dus, dus dat zijn eigenlijk uh, de dingen die, die, die gespeeld hebben. Die spelen en die gaan spelen. Nou, okay. Hartstikke mooi. Voor Zandvoort in uit. Ja. ja. Nou, hartstikke bedankt. En ja. volgende week ja. weer tien over twaalf. Bel ik je weer. Ja, Pim Ik zal het proberen. <laughs> <laughs> ja, GELACH ja, en... Ik heb het volgens mij wel in mijn agenda gezet. Ik zal, ik zal eens kijken, want dan ga ik het echt vastpinnen... en dat ik dan een alarmpje krijg. Oké, okay. okay. ja. en anders, anders heb ik ben ik weer met duizend de andere he? dingen bezig. Vergeet ja. ik het weer. En ik ja, vind ja. het veel te leuk. Oké. Okay. Okay. <laughs> Hé, hey, Marja, Pim, nog een fijne uitzending verder. Ja, jij ja, ja, ook. Ja, fijne dag. Dankjewel, fijne dag. Dankjewel en een fijn weekend. Hoi, hoi. Doei doei. Doei, doei. Doei, doei, doei. Dag. Dag. o'clock go. Now I feel alone and lucky, I get in my car and drive into the fields where I have to work to get my mind but listen, listen, now, oh listen, and this the sound of a screaming name, who has to live with you, any, any way, Saturday. I feel the beams on my head The birds are whistling good morning And Near and far you can hear the sound The sound of the working journey. Listen, listen, oh listen And it's the sound of a screaming day Ik was dus laatst in een uh, gehandicapt kleedkamer en... Uh... Wat is er nou? Jongens, we zijn allemaal wel eens op een toilet geweest. Ik ook. Ik had, ik had geen tijd en het was druk, weet je wel. In de kleedkamer, overigens vrij ruim opgezet. Echt een aanrader. Um, het was vet druk. Alles was bed, behalve die kleedkamer. Dus ik ging daarheen. heen. Ik had ook één shirtje, weet je wel. Vet druk. Ik ga daar. Ik denk, ik ben een half minuut binnen. Lange niet. Ik, één shirtje bij me. Ik denk, nou, ga ik op... Binnen die halve minuut hoor ik ineens geklop op de deur. En ik dacht, oh fuck... Oh my god, dacht ik. Fuck. Fuck. Oh my god. Fuck. Fuck. Oh, wie is daar nou weer? Fuck. Oh my god. Oh, fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Oh my god. Ik dacht, ik kijk eerst onder de deur door om te kijken wie er dan nog niet uh, was. En ik keek onder de deur door en ik zag aan de andere kant van de deur staan twee wielen. Twee wielen, twee wielen. Dus ik dacht meteen: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kennelijk is het zo dat er hier op zaterdagmiddag in de sportkledingzaak twee gasten op één wielers een beetje tof willen komen lopen. Huh? Kennelijk is het zo. Dat er twee gasten zijn die het belangrijk vinden om hun fiets niet buiten te laten staan. Maar gewoon op die halve kapotte kutfiets zo binnen. Oh, ze zijn zo gaaf. Kijk, we zitten op één wiel. Oh, we kunnen het goed, hè? We kunnen wel bij het circus. Ja, flikken dan op naar het circus. Ik val me niet lastig met je, met, je, met je kutfiets. Holy shit. Ik wond me er zo over op. Ik dacht, hoe kan je nou denken dat je door uniek zijn, hè? Door op te vallen en dat soort shit, dat je daarmee een steentje bijdraagt. We zouden toch met z'n allen juiste keer... En ik dacht, wow, Henry. Doe eens even normaal, man. This is so not you. <lacht> nou ja, zeg. Dus ik maande mezelf weer tot rust. Hoor mij nou. Ik min mezelf tot rust. En ik dacht, ik kijk nog een keer onder die deur door. Voor de zekerheid, om te kijken of ik het goed heb gezien. En ik keek. En ik zag dat die twee wielen er wel degelijk stonden. Maar er stonden nog twee kleine wieltjes voor. Dat heb de eerste keer niet gezien. Het waren vier wielen in totaal, dus ik dacht meteen natuurlijk, oké. Okay, kennelijk is hier een heel gezin op één Ja? Wat op zaterdagmiddag hier een beetje de boel komt verstieren, weet je wel, met z'n viertjes. Oh, kijk, we zijn heel gezin op eenwielers. Papa, dus mijn vrouw en onze kinderen waren ook op eenwielers. Ze mochten zelf een hobby kiezen, maar toen ze ook een eenwieler. Wat denk je nou? Als je pa en je ma de hele dag op een eenwieler zitten en jij bent vier. Ra, ra, wat wil dat kind? Holy shit, van die mensen die denken dat kinderen echt een keuze hebben. Ik ben vegetarier, maar mijn kind mag zelf kiezen. Wat denk je nou? Kinderen kunnen niet kiezen, je moet ze helpen. En ik denk: wow, Henry. Ho, ho, daar ga je weer. Dus even rustig. Ja? Namaste, haal adem. Pff, belachelijk, zeg. Ik, de, ik keek een derde laatste keer onder die deur door. En ik zag... Ik was blij dat ik dat deed. Want ik zag iets wat ik de eerste twee keer niet had gezien. Die wielen, die stonden er wel. Vier wielen. Alleen ze stonden doodstil. Snap je, ze bewogen niet. Dus toen wist ik meteen... Dit zijn geen mensen op een eenwieler. Want op een eenwieler kun je niet stilstaan. Snap je? Ja, ik ben nogal uh, intelligent. Uh, Nee, maar dat is gewoon zo. Ik weet niet hoe ik het uit kan leggen. Je hebt één contact met de grond, dus je kan niet lang stil blijven staan op één uh, ding. Ja, ik dan wel, maar ik heb proefend. <laughs> maar, uh... nee, maar het is, ja, het is physics. Uh, het is net, nou, dat is het net zoals dat je op alleen je pik wil balanceren op de grond, weet je wel. Zo stuiver zo zo. Dat kan niet, dat gaat niet. Je valt de hele tijd om. Trust me, ik heb het zo vaak geprobeerd. Uh kan niet. Of je pik, gewoon je pik en dan zo twee handjes erbij, weet je wel. Maar dan moet je je voeten strekken en die benen de hele tijd. Wat je beter kan doen is de punten van je voeten nemen en je pik en dan heb je drie contactpunten met de grond, dat is hartstikke stevig. Dan moet je wel je coreband een beetje aanspannen en zo. Hup. En dan kan je wel zo liggen, weet je wel. lijkt het net zeker met je voeten. O, als het goed is, als je het goed wil doen, dan moet je vriend bellen en zeggen: Hé hey Jonathan, kom je straks even drinken? Ja, dat is goed. Doe je de voordeur op een keer, dat je daar niet meer naartoe hoeft. En dan ga je wel klaar liggen, weet je wel. Balanceer het op je pik en de punten van je voeten, maar je voeten achter een kast. Dat iedereen die niet ziet. Weet je dan komt hij zo binnen en zo... Weer bijna, weer bijna. Ja, ik lig hier in de kamer te balanceren op mijn pik. Wat zeg je, waar ben je te balanceren op? Huh? oh, Holy fuck, je balanceert op alleen je pik, hoe kan dat? Hè? Maar je hebt maar één contact met, met de grond, dat is net zoals bij éénwielers, Dat kan niet, dat is fysiek. Oh. oh, punten van je voeten achter de kast. Oh, oh. oh had ik niet gezien. Oh, mindfuck, mindfuck. Victor Mids. Oh. oh, Victor Mids. Oh, prank. Ik ben pranked, jongen. Oh, shit. Oh, oh ik ben er zo ingestanken. Fuck, man. Holy oh, shit, hoe doe je dat? Oh, man. Nou, een flesje witte wijn, een potje kolonisten. En nog een flesje witte wijn, GHB, zoenen, nooit meer bellen. Dat kan niet. Je kan niet. Dat kan niet. Dus ik wist meteen, dit is iemand in een rolstoel. Het hit me. Ik ben een soort Sherlock Holmes wat dat betreft. Ik maak connecties. En toen dacht ik, fuck. Oh my god. Ik moet hier weg. Ik dacht, shit, ik moet hier weg. Diegene heeft alle reden om hier te zijn natuurlijk. En ik niet. Nou, waarom het om gaat, lieve mensen, waarom ik dit vertel... Uh, ken ik? kan ik dus niet normaal doen, hè? zoals normale mensen doen. Gewoon die deur open en zeggen... Oh, sorry, je bent aan de beurt. En uh, excuus, gewoon weglopen. Dat kan ik dus niet. Ach, oh, ik durf bijna niet te vertellen. Wat doe ik met mijn domme kop? Oh. Sorry, het is echt gênant. Ik doe die deur open en ik zeg... Hallo? Hallo? Hé, hey, is hier iemand? Ik hoor de kloppen op de deur. Ruud... Ruud. Wik, wik, wik. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha, ha. Hallo? En er zat een man in een rolstoel. Hij zat daar, het was een hij. zei, ja, hallo, ik zit hier beneden in mijn uh, rolstoel. Oh, zit u in een rolstoel? Oké, okay, dat, ah, dat had ik niet gezien, want, want ik ben blind. Vandaag. Dus daarom had ik, ik zie niks. Vandaag. Uh, Ruud. Ah, uh, uh, waar zijn mijn hoeken? Oh. Rut, wik wik, wek wek. quik. Zou ik je zeggen, dit is echt mijn lievelingstukje uit de hele show. Ik vind het echt lekker om te doen. Ik weet niet, zo ben ik echt, heb ik wel het idee. Dus bijvoorbeeld dingen afrekenen, fietsen met mensen praten, heb ik de grootst mogelijke moeite mee, maar dit. Oh, oh, oh, oh. Kan ik de hele dag doen. Ik word niet eens moe, echt niet. Rut. Echt een kijkje in mijn ziel, dat is echt heel bijzonder hoor. Ah, Ruud, Ruud, Ruud. Kijk die vingers, dat slaat er helemaal nergens op. Ah, Ruud. Goed. Dus hij zegt: Hé, hey, maar als jij blind bent, als je blind bent, waarom, waarom praat je dan ook als een volslagen idioot? Eh. Uh, uh, betrapt. Betrapt. Ik ben niet alleen blind, maar ik heb ook asperger. Ruud. Vandaag. Ruud. Oké, okay, maar mensen met asperger die praten niet zo hoor. Die praten juist altijd overdreven gearticuleerd vaak en heel correct. Dat, dat doen ze vaak. Interessant. Dan maar nu binnenkort kocht maar eens een pad voor een seconde peren. Denk ik. Ruud. En ik wil zo weg, ruden. Maar hij zegt, wacht even, mag ik je mag even iets vragen? Want, want het, ik, ik, ik, ik wil een broek passen. En dat kan ik wel zelf. Maar het is hier zo druk en zo. En ik zag nog meer mensen die hierheen wilden. Dus zou je me even willen helpen? Dan gaat het sneller. En in plaats van dat ik gewoon zeg: sorry, ik ga het weg. En zeg ik met mijn domme kop, jazeker. Tuurlijk help ik jou. Mikasa en es su casa. Goed. Toom, zo naar binnen. En we waren binnen en de sfeer veranderde totaal. Ik zweer het je. Hij zat anders in zijn rolstoel. Hij praatte anders. En dan begon ineens tegen mij. Zo, nou daar zitten we dan. hè? Gozer. Of althans, ik zit. En jij staat. Hé, hey, uh, je kan het tegen mij nu wel vertellen. Want we zitten hier nu. En ik weet wat jij aan het doen bent. Ja? Je bent de boel een beetje aan het flessen. Ja? Dat heb ik gezien. Je bent het oplichter. Ja? Je kan het tegen mij wel zeggen. Weet je waarom ik het weet trouwens? Omdat ik zelf ook niet in een rolstoel zit. GELACH hey. hey? Ik wil op zaterdag ook wel een lekkere grote kleedkamer voor mezelf alleen. Ik snap je wel. Ik zag iemand in een rolstoel zitten, die heb ik eruit geslagen. Ik ben er zelf in gaan zitten. En nu ben ik hier. Zeg het nou maar. Dus ik zeg: Hallo? Ruud? Quick, quick, quick, quick. U praat anders. Ruud? Ga je het er volhouden? Ga je het er volhouden? Ga je even, nou, even kijken hoe lang hij het wil volhouden. En ik zie wat hij doet. Uit mijn ooghoek zie ik dat hij een kruk pakt van achter zijn stoel. Een kruk. En ik weet wat hij daarmee gaat doen. Hij gaat mij daarmee in mijn zak rammen. Ja? Ik heb dit al zo fucking vaak meegemaakt. <lacht> maar ik denk, volhouden, weet je wel. Ik denk, wat bent u aan het doen, Ruud? Wat hoor ik? Weet je wel, anders heeft hij me sowieso door. Dus hij zegt, nou, even kijken hoe lang hij het wil volhouden. Kijk eens, hey, zie je dit niet aankomen? Eén, twee, drie. kaart in mijn ballen. Gewoon, bsh, ah, en ik, ah. Ik denk, not again. Ah, oh, mijn ballen. Ah, oh, mijn ballen. Ik zeg, gast. Oh, waarom maar altijd die ballen? Ik zeg, waarom sla je nou in mijn ballen, man? Waarom doe je dat nou? Holy fuck. Ik viel uit mijn rol. Ik zeg, jongen, ik, ik, ik, nee, ik ben niet blind. Dat is waar, je hebt gelijk. Nee, ik heb ook geen asperger. Nee, nou, inderdaad. Nee nou, je hebt wel asperger, hoor. <laughs> nou weet ik veel, is nooit te test. Anyway. Uh, jij zit er ook niet in een rolstoel? Zo zou je mij nou veroorleden. Waarom nu dat, weet je wel? Nee, kijk, en dit is weer jouw. Ja. Want ik zit namelijk wel degelijk in deze rolstoel. Toch wel. Ja. En dat Amsterdamse accent wat ik zojuist juist daarvoor opzette, dat deed ik om jou uit de tent te lokken. Dat was nep. Ja. Ik deed dit om jou mij te laten vertrouwen, om jou zo doende te kunnen ontmaskeren. Het was een double bluff, zo heet dat. En ik heb je ontmaskerd met mijn double bluff. Ik zeg, oké, okay, nou één, um, dit wordt echt een heel moeilijk verhaal om straks na te moeten vertellen. Ja. Ik snap het zelf, amper. En twee, wat zijn nou als laatste? Een double bluff, zo heet dat, Double bluff. Ik zeg, ik weet niet wat je zegt. Een double bluff, zo heet het. Ik zeg, nee, ik kan alleen double buff. Huh? Double bluff, dat is dit. Een, twee, buff. Keihard op zijn gezicht. Enfin. Aan het eind van het liedje was hij wel degelijk gehandicapt. Ik naar huis. Slapen, eten en de volgende dag begon de hele circus weer opnieuw. Ja. Ik maak de gekste dingen mee, joh. dat is niet normaal. Ja, er is een nieuwe coalitie, zoals uh, Dolly net al zei. Het is een akkoord. Dit heb ik dus van, Insight, van de site gehaald. Tussen Jong-Zandvoort, CDA, Z en VVD. Um, de afgelopen weken zijn er enkele prominenten van binnen en buitenaf benaderd voor het wethouderschap. Daaruit blijkt onder meer, het uh, duidelijk is geworden dat in elk geval Gert-Jan Bluis weer namens de CDA terugkeert. Hij was de over, uh, afgelopen periode verantwoordelijk voor de portefeuille met onder, onder andere cultuur en financiën. Uh, verder een opvallende naam van een niet onbekende Martijn Hendricks is uh, volgedragen vanuit Jong-Zandvoort voor de functie in het college... En namens de oudere partij Zandvoort, de OPZ... heeft Peter Kramer een taak als wethouder op zich. De VVD re levert relatief de nieuwste kandidaat in de politiek... en dat is Lars Carré. Dus, uh, nou, de portefeuilles worden later bekendgemaakt... en de installatie hm. zal naar nou, verluid plaatsvinden... in een extra raadsvergadering op dinsdag 21 juni. Oh. Nou. 21 juni, meneer, hebben we gekozen in maart, 21 maart? Zoiets, hè? April, mei, juni, drie maanden. Drie maanden. valt voor mij. Huh? Ja, de, de, de, de Tweede Kamer duurt er langer over. <laughs> maar goed, hier geen functie elders voor uh, Jan Bluis, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nee. <laughs> we moeten de notulen nog inzien, inderdaad. Ja. Oh, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, nou, dat is goed nieuws, dan kunnen we weer Ja, een, uh, Kan er weer wat gebeuren? En, uh, ja, dat klopt. Nou, ik ben heel benieuwd vanmiddag naar dat. Uh, naar dat uh, parkeerbeleid uh, ding. Nou, dat stond ook wel het in. Er gaat niks veranderd worden. Dus uh, ja, dat wordt ook niet uitgesteld of zo. Dus we uh, zijn met mannenmacht bezig om alle computerfouten eruit te halen. Ja, nou ja. Ja, nou, ik hou mijn mond. Ik zeg <laughs> dat is duidelijk. Ja, toch? Ja. <laughs> nou, dan maar muziek als je één mond houdt, hè? Als ik mijn mond hou, dan moet er muziek komen. Vind ik ook.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 more for the next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 Ik wil nog even terugkomen op de uitzending van de Krochten aanstaande woensdag. Ik heb verteld dat we dan Rudy Bennett gaan interviewen. Ja? Hè, de vooral van de, de Motions. Die hebben ook een nieuwe uh, single uitgebracht. Die hebben we al een uh, paar weken teruggedraaid. Hier als primeur voor Zandvoort. Maar ik wil het uh, vandaag nog een keertje draaien. Als aanleiding hè, voor, voor de aanstaande ja. woensdag. Ja. En dat zijn dus de Motions. It won't get any better than this. Het is een nummer van Speks Hilderand... Maar uitgevoerd door The Motions. een mooi nummer van de moties, ja. hè? It ja. won't get any better than this. Ja, echt. Heel mooi nummer. Morgen gaan we spelen ze op de Kaderok uh, in Den Haag. De Kaderrok? Ja, het is ook weer een festival. Dus okay. het, uh. En we gaan weer een afscheid nemen, of tenminste voor ja. het eerste uur. Het is alweer Eerde. bijna afgelopen. Wat gaan we na het... Twee ja, uur doen. doen. Dan krijgen we natuurlijk weer ons uh, alwetende expert. Ja, nou ben benieuwd wat hij mee komt. He? ja. Nou ja, dat was, was ging over de uh, satelliet-dingen uh, die Oekraïne gratis gekregen heeft. Van Elon uh, uh, Musk. Nou ja. Ja, en de rommel van Amazon. Al die, uh, oh ja, die ja. kleine uh, satellietjes om internet ja. te doen. Ja, dat is ja. waar ja. ja. Daar is Ik zou ben heel het benieuwd. Over gaan. Nou, tot die tijd, de um, beat met Tears of a Clown. 1970s Smokey Robinson and the Miracles had Cheers of a Clown at number one. There's a new version out which is heading in that direction by a great new group. It's the Beats.